Overleden, oud-minister Els Borst was een vastberaden minister... en een politica met grote verdiensten. Dat zegt de huidige minister van Volksgezondheid Schippers. Op het terrein van euthanasie heeft Borst voor een doorbraak gezorgd... waarvoor heel veel mensen haar nog steeds dankbaar zijn, zegt Schippers. Deze 60 senator van Bokstel noemt haar dood een mokerslag. Op kondelielandse.nl hebben honderden mensen inmiddels hun medeleven betuigd. Waarschijnlijk was vanochtend wordt er meer duidelijk over de doodsoorzaak.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan nog files op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht. bij knopen Oude Rijn 2 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen, bij Bad 3. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Knopend Koenplein en Westpoort 2 kilometer. A12 daarna richting Utrecht. Bij Voorburg 3 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar, 2 kilometer. En op de N44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Wassenaar Centrum, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom bij derde uur van Stadvoort op zondag, op de zondagmiddag bij CFM. Door de Starship and we build this city. Ja, ze hebben de bal wel gevonden in Waalwijk, he inmiddels. No. Uh, Jojo, wat is daar gebeurd? Het lijkt wel een handbal. <laughs> nou, vertel eens. De ene goal naar de andere goal. Op een gegeven moment komen RKC op 3-1 voorsprong tegen FC Utrecht... Maar binnen een mum van tijd scoorde FC Utrecht de aansluitingstreffer zoals dat heet. Momenteel RKC Waalwijk FC Utrecht 3 tegen 2. En peksvolle tegen Ajax Amsterdam. Daar is verder nog niet gescoord. 1 tegen 1. Goed, wat gaan we verder doen? Uh, rond de klok van kwart over vier gaan we met u vooruitkijken naar de uh, autosportkalender 2014. Want uh, onlangs heeft het circuitpark Zandvoort deze kalender gepubliceerd. Half vijf uiteraard het dier van de week. En die luistert naar de naam Basje. En liefhebbers van het gedicht van de week. Rond de klok van kwart voor vijf. En het staat in het teken van Keden. Keden. Keden, Keden, Keden ja. Keden, Keden inmiddels uh, twaalf dagen oud. En onze jongste vrijwilliger bij CFM. Daar hebben wij een gedicht over gemaakt. En dat kunt u horen rond de klok van kwart voor vijf. En natuurlijk muziek en uh, verzoekjes. Jazeker. Gaan we deze op uh, verzoek draaien? Deze gaan we op verzoek draaien. Van Ik... ene Ruud. Ruud, daar komt hij aan. Paul McCartney en Wings en de band's on the run. Ja, Dit stop, ging wel lekker. Stop, Dit stop, gaat stop, lekker. stop, stop. Uit de oude doos, hè? Dat Uit bedoel ik, doos. ja. Oude rommel, hè. Oude, oude rommel. Oude. Dan krijg je dat. Nou, misschien heb jij dan nog, uh, nog even een kort berichtje, op Een, een kort berichtje, ja, ja. zeker. Dat moet ik even zoeken. Oké. Okay. Ja, tuurlijk. Nou, dan uh, ik heb nog een biljartbericht... Uh, en het gaat over Café Keur en wel het tweede team wint thuiswedstrijd. Twee mooie overwinningen van Louis van der Meij, zes punten... zorgden vorige week donderdag voor een doorslaggevend verschil... in de einduitslag van 10 tegen 9. In de thuiswedstrijd werd de geduchte tegenstander het hoekje... het nakijken gegeven. Dus Café Keur is goed op weg. Kort genoeg? Ja hoor, ja okay. hoor, hier <laughs> zijn de niks... Als die Paul McCartney en Wings niet willen Albertjan, dan wil de Nits wel hoor. Ja toch? Door de, de Dutch Mountain bij CFM. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja bij de autosport, dan gebeurt er altijd wel wat. En Albertjan heeft de laatste nieuwtjes. Ja, de autosportkalender van 2014 is bekend. De directie van het Park Zandvoort heeft haar evenementenkalender bekendgemaakt voor het seizoen van 2014. Naast tal van autosportevenementen zijn er ook thema-evenementen... zoals het de Sequieren en het Fietsevenement 24 uur van Zandvoort. De meeste aandacht gaat toch uit naar de internationale raceweekenden... die iets anders in elkaar steken dan de afgelopen jaren... door het wegvallen van de DTM. Opnieuw is het circuitpark Zandvoort erin geslaagd... om een gevarieerde kalender te presenteren. De meest in het oog springende autosportweekenden... zijn de RTL GP Masters in juli... De historic Grand Prix in augustus, het ADAC Masters Weekend... dat na een jaar van afwezigheid in mei weer terugkeert op het Zandvoortse raceasfalt uh, En de Dunlop 12 H Zandvoort dat eind mei plaatsvindt. En die haast daar voor 12 uur uiteraard. Thema-evenementen zoals gezegd, het British Race Festival, Italia Zandvoort, Automax... en het Nationaal Oldtimer Weekend zullen ook naar Zandvoort komen. Hoewel de aftrap voor het autosportseizoen... Al is gegeven met de nieuwjaarsrace zijn de eerstvolgende evenementen ook voor vierwielers. Op 22 februari, is, eh, autoliefhebbers zet dat in uw agenda. Op 22 februari komt voor de vierde keer de Rally Pro Circuit Short Rally naar Zandvoort. Gevolgd door de laatste race in het Winter Endurance Kampioenschap op 8 maart. Dit volledige kalender kunt u weer vinden op www.cpz.nl of kijk even in de zandvoort ook daar staat hij in afgedrukt. En uiteraard zijn de A-evenementen bij ons te volgen bij CFM. We hebben verslaggevers ter plekke, waaronder onze collega Willem van Dinsen. Hier is Murray Heads, One Night in Bangkok. Or the Philippines? Or Hastings? Or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 Dat was hem. <laughs> <laughs> ja, helemaal Murray en One Night in Bangkok uit 1984. Ja, de eindstanden van de Eredivisie, de wedstrijden die om half drie zijn gestart. Dan beginnen we met RKC Waalwijk tegen FC Utrecht. FC Utrecht heeft toch aan het eind de zaak achterin aardig open gegooid, want de eindstand is 5-2. U weet het goed, RKC Waalwijk verslaat FC Utrecht met 5 tegen 2. En dan kijken we naar Pekswolle uh, tegen Ajax. Het Staat bij ons dat hij nog niet ten einde is, maar ik kan het me nauwelijks voorstellen. 1-1-1-1-1. <laughs> houden hou het even op. Ja, ik, nou, ja, terwijl jij het zegt, hè? Terwijl ja. jij het zegt. Nou, je die plof... Afge afgelopen, afgelopen. A afgelopen. Goed, half vijf. De klas, El Classico der Lage Landen staat op het punt te beginnen. En wel om half vijf. FC Groningen thuis in de Euroborg tegen SC Heerenveen. En dan hebben wij Basje, hè? Om <laughs> half vijf. En hebben wij Basje om <laughs> half vijf. Oh, okay. Wel goed. Maar hier is meer muziek. Hier is Queen en Radio Gaga. Sigal van Queen en Radio Gaga, oftewel Radio Blabla. Radio Blabla zijn we zometeen weer naar het plaatje van James Bond. Want dan hebben we het dier van de week. Hier is Bonfire Hearts. Your mouth is a revolver, fun bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the star. For a long, long time I've been putting out fires All my life Getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. Van uh, James Bond de, de Bonfire Hearts bij Zandvoort op zondag En het is één minuut overal vijf Nou laat die Basje maar komen dan Ja en dan hebben we het over dieren van de week En uh, hij luistert naar de naam Basje En Basje is een hele lieve kater Hij is gek op knuffelen en aandacht Basje zoekt een huis waar hij het enige huisdier is Hij houdt namelijk niet van soortgenootjes En ook niet van honden Kinderen zijn hem ook te druk, dus een rustig huis... waar alle aandacht voor Basje is, is voor hem het beste. De tuin erbij. <laughs> Hij gaat, zoals jij zegt, graag naar buiten om te klimmen en te rennen. Dus een huis met een tuin is voor hem ideaal. Uh, kunt u Basje de aandacht en zo'n tuin geven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 Weer zo ver met je, Albert-Jan. Heb je zin in pizza? Ja, yes. ah, ik vermoed het al. De dag is niet compleet zonder pizza-muziek. Johan de Eros Ramessotti en Tina Turner en Cos Della Vita. Zometeen het gedicht van de week, Kaden. Maar eerst zijn hier de Beatles. Hey. bij mezelf. Uh, Albert-Jan, laat ik eens uh, verstandig zijn, want je wil natuurlijk geen ruzie krijgen met collega Ruud Jansen. Nee, dat zou ik ook maar nee, niet nee, vagen. Nee, nee, nee, nee. nee. ga je daar nou niet omheen. Nee, dat bedoel <laughs> ik. Dat uh, formaat is mij ietsje te groot. <laughs> Jorre de Beatles en Hey Jutes. Kwart voor vijf geweest bij Zalvoort op zondag. Tijd voor het gedicht van de week. En deze week is het gedicht van de week. Keden... Kijk daar eens, wat een pril geluk. Voor Marie en Georges! kan het niet meer stuk. Ze praten over flesjes, boertjes en windjes. En natuurlijk over het krijgen van kindjes. De persweeën vlogen je om de oren. Hoera, Keden is geboren. Een geboorte, het blijft toch een wonder. Later wordt het nog een heel gedonder... Voor Sjors en Marie is er natuurlijk niet te hopen. Maar de tijd die komt dat Keden een standje willen verkopen. In een mooi wieg ligt zo lief een teermooi kindje. Uren staren Sjors en Marie samen naar hun allerliefste nieuwe vriendje. Een kindje is zeldzaam, dan heeft het ook nog zo'n mooie naam. De mooiste dag van je leven. De liefde tussen George en Marie hebben iets moois gekregen. De zachte lippen die ik geef op je koppie. Je bent mijn baby, mijn moppie. De lieve geluiden die je maakt. Dat maakt jou af, helemaal volmaakt. Geboorte, wat klinkt het toch perfect. George en Marie raken er steeds meer aan gehecht aan jouw lieve gehuil, als je honger hebt. Dit is de echte wereld, niets nept. Georges en Marie hebben er negen maanden op moeten wachten. Dit is wat er nog miste in hun mooie relatie tussen deze twee mensen. Dat is altijd wat er speelde in gedachten. En nu is er een kind geboren dat geheel voldoet aan jullie wensen. Blijdschap en geluk is wat nu straalt. En er is niemand die van dit mooie feest baalt. Eén van de mooiste dagen in jullie leven. De geboorte van je kind, dat is waar jullie naar hebben gestreven. Het liefst zou je willen dat deze dag nooit voorbij zou gaan. Maar wat zal het mooi zijn om je kind in heel het leven bij te mogen staan. Jullie gaan houden van je eigen kind... En zorg ervoor dat ook jullie kind het geluk in het leven vindt. Het mooie gedicht van de week, Keden bij CFM Zandvoort op zondag. En het hele team van CFM feliciteert Sos en Marie. Nou, Yes, I swear. dames van de three decrees en de heaven I need jawel, jawel, jawel het zit er alweer op, meneer Vos we hebben goud, we hebben goud we, we hebben weer goud en morgen hebben we weer kans, want dan uh, om twee uur uh, Rob, dus iedereen moet vrij nemen morgen, om twee uur hebben we de 500 meter van de mannen, en dan hebben we Ronald en Michel Mulder Jagen op een medaille en Jan Smekers is de Outsider. Twee uur en vijf voor vier. Morgen de 500 meter schaatsen voor mannen. Dat gaat spannend worden. Bedankt voor het luisteren in Zandvoort op zondag. Wij hebben het weer met heel veel plezier gedaan, toch? Zeker weten. En uh, volgende week, zaterdag, zijn we er natuurlijk weer. Met Zandvoort op zaterdag. Graag tot dan een hele fijne zondagavond. Maak er wat moois van dag. Doei, tot de volgende keer. Hoi, hoi, hoi. mazzel.